6,9. Straks meer. 4 fm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Femke huis met het NOS-journaal. Op de Noordzee wordt al uren gezocht naar drie opvarenden van een schip. Dat kwam vannacht ter hoogte van Callensoog in aanvaring met een vissersboot en zonk. Twee opvarenden zijn gered.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 De Amerikaanse minister Kerry is erg tevreden over de vooruitgang... in het vernietigen van de chemische wapens van Syrië. Gisteren is begonnen met de vernietiging van de chemische wapens... en Kerry noemt dit een goed begin. Wel benadrukt hij dat het belangrijk is dat het regime van president Assad... blijft voldoen aan de eisen van de Verenigde Naties. Vier op de tien werknemers vrezen voor hun baan... en twee op de tien komen niet rond met hun loon. Blijkt uit een onderzoek van de FNV...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 Op de A1 bij Amersfoort is vanochtend iemand doodgereden die op de snelweg liep. Onduidelijk was waarom het slachtoffer op de snelweg liep. Het ongeluk gebeurde bij Amersfoort-Noord in de richting van Apeldoorn. Een auto reed het slachtoffer aan. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft de A1 op de plek van het ongeluk afgesloten. Het weer... Als de mist is opgetrokken schijnt de zon geregeld, het wordt een graad of 17. Morgen hetzelfde, vanaf woensdag wordt het kouder, meer wind dan en ook kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A2 van Den Bos naar Amsterdam bij Maarse 3 kilometer. Verderop bij Breukelen ook nog eens 2. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bad Hoeverdorp 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 op de ring West 2 kilometer voor Knop en Koenplein. En op de A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. Dan nog een wegafsluiting. Het gaat om de N209 rotterdam hazerswouden Die weg is dicht in beide richtingen tussen Zoetermeer en Benthuizen na een ongeluk.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 En ons te penseren, wij nooit maar je staat hier, die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 Voile de Saint-Tropez, een zeilrace van, uh, met oude zeilschepen... hoe die verlopen is afgelopen week... en of meneer de Visser zich enigszins heeft vermaakt... tijdens dit geweldige evenement. Uh, we hopen nog tijd te hebben voor sportkort En uh, natuurlijk uh, veel muziek. Ja, Vandaag de hele dag, uh, Korendag in Sanford... in de Protestantse kerk. En vanavond om kwart over negen optreden... van onze eigen beatspop En zij gaan onder meer dit nummer doen van Johnny Cash. Here is Ring on Fire.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 And the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire.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 Before. Oh if you can work this equation, then I'll get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 zo, dat was hem even, ja. Oh, ja. We zijn nu in... We gaan nu de HVZP binnen de finish. Komt nu... Uh, de finish van de laatste race. Zaterdag is... Uh, Komt nu aan de... Hots... Uh,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 Maar goed, jij zit ja. midden in het, in het finish gedruis van deze schip. Ik is schitter... helemaal in het finish gebied, dus ik, ik, kan, ik kan niet zo heel lang praten. Maar nee. het is helemaal. Het is fantastisch. Je kan echt geen zeil of wat op dit is. Het is zo mooi allemaal. Uh, het lijkt alsof je de eeuw terug gaat. Uh, als je in de haven komt, uh, al die oude mooie schepen. En dan uh, als, als uh, uh, het leuke kantje aan, uh, aan uh, van de plaatsen. Maar uh, 13 van die, die super mega dure uh, zeiljachten. En die zijn dan een aparte klasse. die komen dus nu, uiteraard, als eerste binnen. Ik kan je, je voorstellen dat een uh, jacht van 30 meter, wat uh, 30 miljoen kost, eerder binnen is dan een, een, een, een autoboot uit uh, 1901. Goed, we zullen je verder niet ophouden, Frank. We bellen volgende week om deze tijd weer in alle rust. Om alles nog eens even en, rustig te maken. volgende week is er een heel wat leuker. Is er hier een, een airshow in, uh, in Saint-Maxim? Het Porsche Weekend is er. En de, de Drakenrace. En de Draken heb ik niet over dames, maar draken. <lacht> Nederlands gebouwde boot. En die, ja, Nederlandse. Die is Europees gebouwde zeilschepen van een meter of 10. En dat is, ja, is ook hartstikke leuk. Dus jullie belletje, ik ga je hangen. Ja. Doe de groet aan je gasten en we bellen volgende week om dezelfde tijd. Veel plezier. Zeker doen. Jo, Frank. Dank je meneer de visser. Au revoir. Au Wij gaan ook naar Frankrijk. Goed idee, hè. Hier is de zingel van Michael Fields. Voort hoor je Michael Fult to France. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk ook eens op CFM TV kanaal 40 Digitaal.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 Nacht. met jou dit weetend wat er is hij de nu leer ik hier Ja, ja het, heeft, het is een beetje een modern country en best nummertje nummertje. Ja, ja, ja, ja, ja. Het gaat over een hele oude uh, gebeurtenis uh, vele eeuwen geleden. Ook tussen cowboys en indiaantjes. Maar allereerst even wat ZFM-nieuws, uh, luisteraars. Ik zou zeggen, nou, houd, pak de pen er maar even bij...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 Integraal, integraal, Op tweede kerstdag gaan wij uh, het Weihnachtsoratorium van Bach uitzenden. En dat uh, programma, de tijden zijn er nog niet helemaal van bekend, maar dat verneemt u later, een later stadium. Dus op tweede kerstdag hebben we het Weihnachtsoratorium van Bach. En dat wordt voorafgegaan door een 1 uur introductieprogramma uh, verzorgd door Henny van der Leden. Uh, Henny van Petrem, sorry, Henny van Petrem en Herman.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 I'm hey. Zandvoorts Radio bij hoor. me. Het is uh, bijna kwart voor vijf. Zo duidelijk gaan we doen hoor. Het gedicht van de week, maar we hebben nog één plaat voor je. Namelijk uh, in het uh, teken van uh, ja, het uh, korte dag 1. Zandvoort vandaag uh, tot aan tien uur vanavond. In de Protestantse kerk. En vanavond om kwart over negen treden. Daar op de Beachpopzingers, onze eigen Zandvoortsepopzingers. En dit is ook een van die nummers die zij vanavond gaan doen. Dit is Pet Danister en Wie are young. Yeah.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 Hier is het gedicht van de week. Het gaat natuurlijk over country en western. Cowboys of indiaans. Kiezen kon ik al nooit. Een schieren hoed of een toy. Cowboys of indiaans. Pijl en boog of pistool. Een pony of een peert. Ik ben het nog niet verleerd. Cowboys en indiaans. Cowboys en Indiaans. Dat is wat we altijd waren. Cowboys of Indiaans. Gok met alles met. Gok er liek tegenin. Ik kijk wel wie er wint. Cowboys of Indiaans. Het is feitelijk het zolde. als toen. Wat kun je nou beter wezen? Wat kun je nou beter doen? Cowboys of Indiaans. Kom.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 Wilt u nog wat zeggen, of ja. niet? Formule 1 liefhebbers morgen oh, op. Ja, ja. We zijn de hele Formule 1 vergeten al? Ja, dat. No. is dit, nou Ja, dat is geen lol, maar vet nee, als het Toch weer op Paul. Ja, vertel. Ja, nou ja, is het echt zolf, zo? Voor de zoveelste keer. Is het uh, echt zo? Ja. Oh, jeetje. Je. Maar goed, uh, Hoe heeft Guido het gedaan, trouwens? Uh, Weet je dat? Ja, voor de Marussia's moet, moet ik zeggen, maar achter zijn een maatje te piek. En het scheelt maar 0,0000001. -00 -00 -00 -00 -00. uh, oh, goed bezig dus. Maar goed, morgenochtend 8 uur, geloof ik, uh, op dat speciale... Oh, oh ja, daar is dat café ook, open. ik. Ja, ik hoop, ja, hoop ik het wel. Nou, bedankt iedereen voor het luisteren... We hebben het weer met de plezier gedaan. De afgelopen drie uur, Sansfoort op zaterdag. En wij hebben weekend. We hebben ja, we zijn we hebben weekend. We zijn morgen vrij, Rob. Ja, Ik Wat gaan we dan doen? La la la la la